Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Uit zijn bureau Randstad doet aangifte tegen Siewert van Lienden... En ook tegen twee anderen met wie hij samen de omstreden mondkapjesdeal sloot met het ministerie. Dat zouden ze met een stichting allemaal vrijwillig doen... en dus hielpen allerlei grote bedrijven mee, waaronder het uitzendbureau. En dat vindt dat ze zijn opgelicht, zegt hun advocaat. Dat betekent dat Randstad zich op het standpunt stelt dat zij eh, om niet, hè, dus kosteloos, personeel ter beschikking heeft gesteld aan de drie heren... omdat de drie heren bezig waren met een non-profit project in dienst van de Nederlandse samenleving. Maar later bleek dat die heren, Sievert en zijn collega's, er miljoenen mee verdienden. De Randstad-medewerkers zeggen ook dat ze er veel meer uren aan werkten dan ze betaald kregen... Kinderdagverblijven die hun stint niet meer mochten gebruiken na het dodelijke ongeluk in Os... moeten een schadevergoeding krijgen, net als de fabrikant van de elektrische kar. Volgens de Raad van State moet het ministerie de portemonnee trekken... omdat de stints officieel waren goedgekeurd om de weg mee op te gaan. Bij een ongeluk op de A50 bij Eindhoven zijn minstens 40 varkens omgekomen. De truck kantelde vanochtend vroeg, een dik honderd dieren overleefden dat ongeluk... Sommige varkens gingen er op de snelweg vandoor. Inmiddels zijn ze weer gevangen. Een Amerikaanse hoogleraar heeft iets waanzinnigs gevonden in zijn postvakje. Er lag een grote doos die hij voorzichtig openmaakte. En wat ik find inside is cash. in except in movies. Stapels bankbiljetten lagen erin. Omgerekend 160.000 euro. Het bleek een donatie van een oud leerling die de universiteit wilde bedanken voor zijn opleiding. Het geld lag trouwens negen maanden onopgemerkt in dat postvak. De hoogleraar gaf vanwege corona al die tijd online les. En het weer nog, het is zonnig en droog. De temperatuur ligt net iets boven het vriespunt vanmiddag. Komende nacht vriest het nog een beetje, maar morgen is het bewolkt... en loopt ook de temperatuur op. Het wordt dan 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, alleen de N240 van Hoogkarspol naar Hippolyteshoef is dicht tussen Slootdorp en de aansluiting met de N99 en dat heeft te maken met gladheid. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. ZFM luncht. Goedemiddag luisteraars. Een ander begin. Een beetje in de stemming. Het is de starten. Gauw kerst. Dit is Lunchroom op de woensdag. Met vandaag... Rustige muziek richting de kerstdagen, maar natuurlijk het nieuws uit onze prachtige badplaats. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. Ik ben vandaag begonnen met Eric Clapton, Change the World. Misschien zouden we dat wel moeten doen. Ik ga door met The Pretenders. Wees alsjeblieft een beetje zuinig op moeder aarde. Him to her. Let me inside you, into your room. I've heard it's with the things you don't show. Lay me your lover from the womb to the tomb, I dress as your daughter when the moon becomes round, you be my mother when everything. Since gonna ...naar het leukste radiostation van Nederland. Kijk het sneeuwt, kom mee naar buiten. Er zit ijs op de ruiten. Je kleed je goed aan, dan kunnen we gaan. Samen door het winterwonderland. Overal geven mensen... Beste wensen, ze zeggen: ga mee, we gaan met z'n twee, samen door het Witte van Kinderen maken op het plein een sneeuwman, met de grote hoge zwarte hoed. Nou, ik hoop niet dat ik hem beledig, zo'n winterwortelneus die staat hem goed, kijk de post. We streven ze vlug, een kaartje terug, groeten uit het witte wonderland. De even uit Gaf hij stiekem aan een man, een zoon Bruno, zo heet het vriend dat de kerstman heel goed kent Hij trekt hem met zijn voor, Ook al is het nog zo fijn Samen met nog drie vriendjes De kerstman en zijn cadeautjes, overal naartoe en terug. Hij is nooit moe, maar altijd blij, hij vindt het leven fijn. Voor Rudolf zou het hele jaar wel kerstmis mogen zijn. Rudolf, zo heet het rendier, hij brengt altijd even vlug. Kerstman en zijn cadeautjes. Overal naar doe en terug. Overal naar doe en terug. Dit was André duin met. Ja, dat willen we eigenlijk allemaal over een witte kerst. Bijeenkomst voor naasten van mensen met autisme. 5 januari van half 11 tot 9 uur s avonds. Let op de wijziging van de locatie naar het jeugdhuis van de Protestantse Kerk, Kerkplein 1 in Zandvoort. Je kunt je aanmelden bij Esther Madera. E-mailadres is e.madera Of telefoonnummer 06-199-49-748. Ik herhaal 06 199 49 -748. Acht. En ik ga door met George Michael, Carlos Whisper. Dream it a dream van Susan Boyle. En ik ga door met Band Eight. Do you know it's Christmas? It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time we let it light and we vanish it. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Fausto Pappetti, geboren in 1923 en overleden in 1999, was een Italiaanse altsaxofonist. saxofonist Pappetti, een jazzmuzikant van formaat, werd algemeen bekend door het produceren van instrumentale covers... van enkele van de meest bekende pop- en jazznummers... Papetti bereikte het hoogpunt van zijn populariteit in de jaren 60 en 70. Zijn albums waren bijzonder succesvol op de Europese en Latijns-Amerikaanse markt. In de jaren 70 is Papetti's eerste A Greatest Hits-album, gepubliceerd in 1975, tot op de dag van vandaag zijn bestverkochte album. Zijn invloed op de saxofoonmuziek was groot en in de jaren 70 verschenen er veel navolgers, zoals Johnny Sax en Pierconi Fiari. Papettis-platen werden ook gekenmerkt door hun sexy covers, vaak met schaars geklede vrouwen. Af en toe nam hij het op onder de pseudoniem Fausto Daniel. Fausto Papetti met Team from Paradise. Hoe zien we zo snel of iemand een man of een vrouw is? Gezichtsherkenning is complex en berust op de integratie van informatie uit allerlei delen van het brein. Informatie uit het licht dat op de staafjes en de kegeltjes in op netvlies valt, gaat langs diverse visuele hersengebieden. Een deel verwerkt een ander laag van deze informatie. Er zijn hersencellen die specifiek reageren op horizontale, verticale of schuine lijnen. Een ander deel is gespecialiseerd in kleurherkennen. De gebieden voor gezichtsherkenning zijn de meest geavanceerde in de rij. Maar we hebben geen apart hersendeel dat mannen en vrouwen onderscheidt. Die inschatting is onderdeel van de algemene herkenning en interpretatie van het gezicht. Toch vindt hoogleraar... Neuropsychologie Edward de Haan van de Universiteit van Amsterdam... het niet gek dat we zo goed zijn in gezicht herkennen en klassificeren. Het is een belangrijke vaardigheid in het leggen en onderhouden van sociale contact. In 1993 onderzocht psychologen van de Universiteit van Nottingham in Engeland... hoe we bepalen of we met een man of een vrouw te doen hebben. Informatie over de driedimensionale vorm van neus... Kaak en kin is belangrijk, maar ook tweedimensionale trekken zoals de lijnen van de wenkbrauwen of de textuur van de huid. Bij wie de trekken ambigu zijn is het lastig inschatten of het een man of een vrouw betreft. Dit was Richard Marks met Hold On To The Night. Lekker een uurtje bewegen met mannen onder elkaar... onder begeleiding van een gediplomeerde docent... en daarna gezellig aan de koffie... kosten met de Zandvoortpas 57 per maand... en anders 15 euro per maand. Aanmelden via de website of Bali van Pluspunt... vanaf 12 januari op woensdag van 9 tot half 11. En de locatie, zoals ik al zei... locatie is Pluspunt. A dip, dip, ding, di, ding, di, ding. -dong. creating Eerste uur geëindigd met Wonderful Life van Joe Buck. Ik zie u graag terug na het nieuws en de boodschappen. Tot straks. Tot straks, na de commercials. In alles wat ik heb gezegd. en alles wat ik heb gedaan. In de tranen en de dromen. Die in mijn ogen staan. Is er iets van jou aanwezig. Want je bent er altijd bij, omdat je met me mee reist, als een deel van mij, wij. Ik een blind vertrouwen dat je naast me staat. En als jou de grond te heet wordt, ga ik voor je door het vuur. Verschillende karakters, maar hetzelfde avontuur.